4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zuid-Korea heeft zijn propagandaluidsprekers aan de grens met Noord-Korea uitgezet. Vrijdag is er een historische topontmoeting tussen de leiders van beide landen... en Zuid-Korea wil nu een vredig klimaat creëren, zegt het ministerie van Defensie in Seoul. Zowel Noord- als Zuid-Korea heeft al jaren grote luidsprekers aan de grens staan... waarmee propagandateksten en muziek naar de andere kant worden gestuurd. In 2015 zette Zuid-Korea's al uit maar toen het Noorden een jaar later een kernproef deed... werden ze weer aangezet. Of ook de Noord-Koreaanse luidsprekers nu gaan zwijgen is onduidelijk. D66 wil binnen twee jaar af van bemiddelingsbureaus... voor het persoonsgebonden budget. Wie moeite heeft om zelf langdurige zorg in te kopen... moet op een andere manier hulp krijgen, vindt D66. Het PGB is het bedrag dat mensen krijgen om langdurige zorg in te kopen... vaak duizenden euro's per jaar... Commerciële bemiddelaars steken daarvan een groot deel in hun eigen zak... tot ergernis van D66, verzekeraar Zilveren Kruis... en belangenorganisatie Persaldo. Ze hebben een plan opgesteld om misbruik van PGB-geld tegen te gaan. De hervorming van de sociale zekerheid in Nicaragua... wordt na dodelijke protesten geschrapt. President Ortega zei in een televisietoespraak... dat hij de omstreden wet intrekt. Vorige week werd de wet ingevoerd waardoor de sociale premies omhoog gingen en de pensioenuitkeringen werden gekort. Dat leidde tot massale protesten in Nicaragua... waarbij zeker tien doden vielen, onder wie een journalist. Zaterdagavond liet Ortega voor het eerst sinds de onrust van zich horen. Toen bood hij aan te onderhandelen. Nu heeft hij de hervorming dus teruggedraaid. Het weer, het is vrijwel overal droog, minimaal tussen 10 en 12 graden... Overdag geregeld zon, maar een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 17 graden en er staat een stevige westenwind. Dinsdag veel bewolking en soms druilerig, bij maxima van 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Fris. Met Thomas van Vliet. Een hele goedemorgen. Het is um, even over twee, hier of even over vier, sorry, op deze mooie maandagochtend. Het is um, lekker fris buiten, maar dat mag ook wel na uh, dat is schitterend mooie weekend. Maar voordat we beginnen aan een nieuwe frisse week, uh, blikken we zoals altijd even terug op gebeurtenissen van de afgelopen week. En dat doen we in geluid. Herken jij uh, de fragmenten? You money to straat blower, it blow up the stoop. You know, I'd say I've already pretty much fulfilled my dreams since the minute I was able to, you know, support myself traveling and DJing and, and and doing what I love, that's when I felt like okay this like I'm happy now this. I shall call him Mimi. Ja, als eerste hoorde je Don't Make Me Wait van Sting en Shaggy en het gekras van platen. Het was namelijk afgelopen zaterdag Record Store Day. Uh, en op deze dag uh, kwamen er heel veel nieuwe muziek uit. Waaronder er nieuwe platen van uh, Sting en Shaggy samen. Dus een verrassende combinatie, mag ik wel zeggen. Afgelopen zaterdag, uh, afgelopen vrijdag was het uh, 4.20, uh, de dag van de wiet. En daarom hoorde je iemand die niet op straat bloot, maar op de stoep. En uh, daarna hoorde je DJ en producer Avicii, die uh, op 28-jarige leeftijd overleed. Dit weekend uh, na Avicii gingen we door naar de acteur Vern Troyer is helaas ook afgelopen week ons ontvallen. Hij werd 49 jaar. En tot slot hoorde je het liedje van dit jaar, Fit La La. En tijdens de koningsspelen gaan kinderen naar buiten... om te spelen, te dansen en goed te ontbijten. En tussendoor hoorde je nog de geluiden van het openmaken... van een fris alcoholvrij biertje. Um, ja, want de consumptie die steeg het afgelopen jaar... met bijna een kwart van deze uh, alcoholvrije uh, biertjes. We drinken er meer van... En als we het over uh, Record Store Day hadden, had ik net zo goed ook wat hiervan kunnen laten horen. Clawboy's Claw. Met het schitterende Rosie. Clawboy's Claw, dit jaar uh, ambassadeur van Record Store Day. En dit nummer werd eenmalig op een speciaal vinylplaatje geperst. Niet zwart, maar rood. Childhood hier op NPO Radio 1, waar uh, ja, dit weekend, uh, we, we kijken naar, naar de afgelopen, uh, afgelopen weekend... en daar stond de bollenstreek in het teken van het bloemencorso. Een evenement dat maar blijft groeien. Uh, meer dan een miljoen mensen van over de hele wereld... die komen naar onze praalwagens, uh, naar de bollen kijken. En verslaggever Rick Uilenbroek die proefde de sfeer van Noordwijk tot Haarlem... en sprak onder andere met deze vrouw uit India. It's so beautiful over here. Yeah, wow. I really love the sculptures. I, I wonder how they made it. It's amazing. And what do you like the most? Um, it's I, I cannot pinpoint one thing. It's All the flowers are so, like you have such a variety of flowers. Mm -hmm. Then um, uh, the colors, the fragrance, the way it is designed, all the sculptures, it's beautiful. Yeah. Did you already meet a lot of people from your country? Uh, yes, and yes. <laughs> we saw a lot of pe people from our country, but we didn't really talk to them as much right as as of now because we were busy with looking at the flowers and all, so yeah. Do you know how this is called? Um, Bloomin' Corso? Yeah, your pronunciation is very good. Oh, thank you. Thank you, El. Well. Yeah. Um, where are you from? Um, I actually live in Amsterdam, oh, right. but I'm originally from San Francisco. Cool. Mm -hmm. uh, so you, you have seen a lot of sculptures and, and things. Mm -hmm. Could you describe this thing down here? Oh, this. Oh, this looks like um, Vogels carrying uh, bitterballen <laughs> and cheese, kass. Uh, I don't know what that is. And champagne, beer probably. <laughs> yeah, it's very Dutch. Yeah, super yeah. Dutch. <laughs> Het is lastig om het allemaal bij te benen. Ik loop langs een van de prawagens En uh, ik ruik ze. Het zijn echte bloembollen hier natuurlijk bij de, de bloemencorso. Ik heb me ook goed ingesmeerd. Want uh, vandaag loop ik een heel stuk mee met die bloemencorso. Maar je moet je voorstellen, joh. Hier, zo'n 60 pra-wagens en auto's die met deze stoep meerijden. En aan beide kanten van de weg rijen je van mensen uit alle delen van de wereld. Ik had zelf echt nooit gedacht dat het evenement zo groot was. Alleen voor de jonge locals kan ik me toch voorstellen dat het een beetje suf is, die, uh, die bloemencorso. Maar als ik het zo hier zie, dan zijn ze toch een leuk feestje aan het houden. Jongens, jullie staan lekker een biertje te drinken. Uh, heerlijk, eigenlijk een bijtje. Maar... Een wijntje mag ook. Ja, genieten dit. Is het niet een beetje suf, uh, Bloemenkorso, voor jullie? Suf? Nee, doos van toast. Jullie hebben doos, Wij van toast. hebben doos van toast. Kijk even naar de caravan die hier wow. staat. Dat is een caravan die verzorgt voor onze muziek. Alle entertainment komt helemaal goed. Dus suffen, nee, nee, absoluut niet. Totaal niet suffen. Wat zeg je? Totaal niet suffen. Totaal niet suffen. Het is een feestje zoals je het zelf maakt, hè? Ja, dat is zeker waar. Maar die praalwagens, wat, wat heb je al gezien? Kan je wat beschrijven? Uh, nou, ik heb een heleboel bloemen gezien. Maar uh, we staan hier voornamelijk een feestje te vieren, hè. Dus de praalwagens zijn een leuke bijkomstigheid. Maar we staan hier vooral met elkaar. Zoals je hoort is het supergezellig. Ja, ja. Elk jaar heel veel feest. Ja, het is een soort van feest geworden. En hoe, hoe vind je dat er zoveel mensen van buiten Nederland... deze kant op komen? Ah ja, aan de ene kant is het gek voor ons natuurlijk. Want voor ons is het best wel normaal geworden. De bloemen, tulpen, weet je wel, atse, allemaal dat soort dingen. Maar ja, ik snap ook wel best wel dat het voor Chinezen en zo... ...best wel interessant is. Want die hebben dat niet. Ja, gezelligheid. Alom hier. Lekker biertje drinken, lekker wijntje drinken. Allemaal zo langs de, de bloemenkorst. En volgens mij... Wordt het hier nog uh, heel laat. Veel plezier nog. Oh, sorry? Veel plezier. Veel plezier. Veel plezier. Let's have fun. Oh. Enjoy it. Veel plezier. Veel plezier. <laughs> <laughs> nou, dat klinkt als iets waar ik volgens jaar dan toch een, een, een kijkje moet gaan nemen... daarbij dat corso. Elke ochtend kijken we naar wat er op de wereld gebeurt. Uh, op de social media, onder andere. Uh, Kira houdt dat voor uh, ons in de gaten. Kira, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat, wat ben je zo tegengekomen? Nou, ik ben uh, wat nieuws tegengekomen van Avicii. En uh, ik kan er een stukje van laten horen. Ja, je hoort hier een nummer van de artiest Avicii die uh, vrijdag overleden is. Het nummer was vanaf het carillon van de domtoren te horen. En de opname die je zojuist hoorde, ging echt de hele wereld over. En onder meer, CNN en BBC deelden de beelden via social media. Ja, dat doen ze goed. Hè? Dat is wel vaker. Ja. Als er een uh, artiest is overleden, dan gaat uh, uh, uh, Malgotja Vibig, want zo heet ze, dat is de, ja. de, de, de uh, carillonist, <laughs> ik weet niet hoe je dat ja? eigenlijk zegt, uh, die, duikt naar, die gaat naar boven en dan gaan ze spelen. En de hele wereld die neemt dat dan over. Het is een heel mooi gebaar. En er zijn ook echt duizenden reacties opgekomen, vooral hele positieve reacties. Ja. En als je nou denkt, uh, dit wil ik zelf ook nog meemaken, dan moet je morgenochtend om 11 uur in de Stevenskerk in Nijmegen zijn, want daar worden hits nogmaals gespeeld. Oké. Okay. En dan ik nieuws uit Groot-Brittannië. Daar is uh, de menukaart van het schip de Titanic geveld. Het gaat om een menukaart van de allereerste maaltijd die daar werd geserveerd. Mm -hmm. En het document leverde, hou je vast, 114.000 euro op. Oh, van ja. een stukje papier. Dat is inderdaad een stukje papier. Maar dit is niet van de, de vaart zelf, hè? Dit was niet van, van de, de rampentocht... Volgens mij. Volgens mij? Nou, dat weet ik Nee, dit is van een, van een uh, proefvaart, want alles is Oh, dat vergaan. klopt. Nee, dat klopt. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. Nee, dat klopt. Ja, ja. Ik was even... Dat klopt. Uh, het is van 2 april 1912. En uh, op het menu staat onder meer lamsvlees met muntsaus Nou, leuk om te weten. En uh, het werd Lekker. inderdaad gegeten op de dag van de proefvaart. Nou, uh, Thomas, ik zie dat je onder de indruk bent van dit nieuws. Maar laat het maar even bezinken. <laughs> okay. De hashtag Why Am I Always Late is op het moment trending op Twitter. Voor mij heel bekendbaar of heel herkenbaar. Hmm. Ik ben uh, zelf eigenlijk altijd uh, te laat. Hoe zit dat met jou? Uh, vroeger was ik wel vaak te laat, maar uh, eigenlijk niet. Ik maak altijd een sport van om precies op het juiste moment ergens te zijn. Dus als ik zeg, je, je bent er om drie uur, dan dat ik ook recht om drie uur bing, op, op de deur wel druk. Kijk, nou, lukt kan dat ik. bijna altijd. En als het niet lukt, dan ben ik toch wel een beetje chagrijner. Kijk, nou, dan kunnen veel mensen op Twitter uh, van jou leren. Ja. Dat was hem? Dat was hem. Dankjewel. Tussen alle drukte door. Uh, ja, dat was nog net iets te vroeg. Uh, misschien is je ontgaan, misschien ook niet. Gisteren was het de dag van de aarde. Uh, een, een dag die, ja, die draait om onze, om onze mooie planeet. Uh, de mensen uh, uh, die het niet ontgaan is, deden er op bijzondere manier boodschappen bij een supermarkt in het centrum van Amsterdam. Dus ze verzamelden alle plastic verpakkingen van de producten die ze kochten, om zo bewust te worden van de hoeveelheid ervan. En onver, onze verslaggever, Veerle Bos, die ging langs en deed zelf ook een poging tot bewuste boodschappen. Tussen alle drukte door van de dam gaan we richting de Albert Heijn. Dan gaan we kijken hoeveel plastic er nou achterblijft blijft. Dan. Small can really we are here to it. So, yeah. En ook ikzelf ga even boodschappen doen. Even een karretje pakken. Ja, dankjewel. Ja, het is gelijk heel druk natuurlijk. Nu er nou, uh, zoveel mensen binnenkomen. Even kijken hoor, wat ik nodig. Trotsje mandarijnen. En een sapje. En ik ga ook mijn uh, ontbijt verzamelen. Dus ga ik even naar de broodhoek. Even kijken hoor, want alles ongeveer hier is uh, plastic verpakt als je er zo op gaat letten. Nou, toch maar in mijn mandje. Jij bent hier nu ook uh, boodschappen uh, aan het doen? Meestal gaan we gewoon naar, um, naar de biologische marktkamer om de hoek. En dan nemen we gewoon ons eigen tasje mee. Ik vermijd bijna de supermarkt omdat er zoveel plastic is. En ik gewoon niet wil bijdragen aan het systeem. Is dat dus een beetje de oplossing? Meer naar de kleine supermarktjes gaan en de fruitmarktjes? Ja, zeker. Maar ja, dan moet je ook zo gek zijn als ik om dat, dat werkelijk te doen. En voor de meeste mensen, die hebben gewoon niet zoveel tijd. Ze kunnen het misschien ook niet betalen. Um, die gaan gewoon naar de goedkope supermarkt. En uh, voor hen moet daar ook gewoon een alternatief zijn. Dus de supermarkt moet er gewoon mee stoppen. Wees je ervan bewust. En zeker nu, ik zag iedereen binnenlopen en iedereen keek meteen met een soort van afschuw. Want als je er naar kijkt, dan zie je in één keer hoeveel dingen er ingepakt zijn. En zeker heel veel dingen... Die totaal niet in plastic hoeven. Bananen. Bananen hebben een prachtige verpakking van zichzelf. Waarom zou je die godsnaam in plastic doen? En voor vanavond neem ik nog even een uh, maaltijdsalade mee. En ik zie nog even koffiepads die ik meeneem. Ja, Rosa Leidekkers, jij bent uh, oprichter van Trash Dating. En uh, mede-organisator van de dag hier. Plastic Attack Amsterdam. Hoe vond je het gaan? Het was heel gezellig. En uh, ontzettend veel uh, verpakking eraf gehaald, uh, winkelwagens vol. Dus uh, er komt een hoop bij als je het uh, uit de verpakking haalt. Blijft een hoop achter. Want uh, was daarom ook deze dag uh, ontstaan, om te kijken hoeveel plastic er nou achter blijft in supermarkten. Nou, niet zo veel om te kijken hoeveel er blijft. Want dat idee hadden we al een beetje. Maar meer omdat steeds meer mensen zich ook uh, ongerust maken over die hoeveelheid afval. Omdat toch een groot deel in de natuur komt. Het wordt niet gerecycled. Na één keer uitpakken gooi je het weg. En de plastic soep wordt steeds groter. En is echt een probleem voor de overleving van heel veel diersoorten. Maar ook voor onze eigen gezondheid. Omdat het in uh, hele kleine stukjes in het water en in de lucht komt. En dus in ons lichaam. Wat voor uh, alternatieven uh, zou uh, Ahold kunnen bieden, denk je? Uh, eerst bijvoorbeeld beeswax. En dat is van was gemaakt. Dat kan je eromheen doen. Dat is een heel mooi alternatief voor vers uh, folie. Je hebt natuurlijk afbreekbare plastic. Dat is ook al een, een hele verbetering. Nou, nu maar met mijn uh, boodschappen op naar de kassa. Oké, okay, dan nu het moment uh, van de waarheid. Ik heb een smoothie, dus die zit ook in plastic. Mijn mandarijnen zitten in een plastic netje... En brood is verpakt in plastic. Maar die koffiepads, dat is ook plastic. Maar kaas zit in een uh, in plastic verpakking. En de maaltijdsalade, die zit zelfs in meerdere plastic verpakkingen. Dus dat, uh, nou ja, dat wordt maar uitpakken en uh, op een andere manier meenemen. We hopen natuurlijk dat mensen gewoon lekker met hun eigen bakjes en potjes naar de winkel gaan. Om het daarin te doen en dat het dan ook los verkrijgbaar is om het in te doen. Nou, en dan op naar de boodschappenkar vol met uh, plastic verpakkingen, waar die van mij ook zo bovenop kunnen. Ja, wie weet neem ik voort dan ook maar mijn eigen potje mee naar de supermarkt. Dit is van die wonderschone plaat, Automatic for the People van R.E.M. Find the River. Hey now, little we have the redone. Says you have to go to tasks in the city where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. It's only just light years to go. Me, my thoughts are flowers, true, ocean stone. Bye. Rivers go, need to leave. The water knows, we're closer. Zo mooi, R.E.M. <coughs> Find the River, sorry. Ja, krijg ik krijg er een beetje een brok van in mijn keel. Het is 23 april vandaag, Wild Boekendag. Gefeliciteerd met de boeken. Er wordt vanmiddag een nieuw kinderliedje gepresenteerd. In tien verschillende talen, vertaald door bekende artiesten. Maar er is op deze 23 april al veel meer gebeurd dan je nou ja, misschien zou denken... Zo werd precies 13 jaar geleden het allereerste filmpje op YouTube gezet. En ja, die ga ik nu volledig integraal uitzenden. Allright, so here we are in front of the uh, elephants. And the cool thing about these guys is that they have really, really, really long um, fronts. And that's, that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ja, yeah, dat is pretty much all there is to say. Een legendarisch filmpje, 18 seconden dus. Uh, je ziet iemand in de dierentuin staan bij de olifanten... en hij zegt dat een slurf zo enorm is. Uh, en die kerel is trouwens een van de oprichters van YouTube. Als je het filmpje zelf wil zien trouwens... Uh, moet je even zoeken uh, op YouTube naar Me at the Zoo. En voor Mark Rutte is het vandaag waarschijnlijk ook een memorabele dag. Uh, ik weet niet of hij daar een taartje voor gaat eten.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 Ja, de PVV wilde niet langer meedoen als gedoogpartner. En daardoor was er al helemaal geen meerderheid in de Tweede Kamer meer te halen. <tie> en dus ging die stekker eruit. En dan terug naar 1998, als in België de ontsnapping van de eeuw plaatsvindt. Marc Dutroux weet in het gerechtshof in Neuf-Château een uh, beveiliger te overmeesteren, zijn pistool te pakken en er te gaan. Het is drie uur s middags als Dutroux via de trappen op de vlucht slaat. Gewapend met een pistool en achterna gezeten door enkele rijkswachters. Vijfduizend politiemensen starten in geen tijd een immense zoekactie. Hun opdracht, Dutroux levend pakken. Nou ja, dat is gelukt. Een boswachter ontdekte hem uiteindelijk. Ze wist hem levend te pakken. DuToe kreeg bovenop zijn levenslange zelfstraf ook nog eens vijf jaar erbij voor deze ontsnapping. En dan is het is verder nog de verjaardag, nou ja, verjaardag, de geboortedag van William Shakespeare. Maar ook van deze zanger. You, want, you got a pretty woman. Walking down the street, pretty woman. Like ja, Roy Orbison die zou 82 zijn geworden vandaag. Hij overleed uh, al 30 jaar geleden aan een hartstilstand... terwijl hij druk bezig was om een nieuwe wereldtoernooi te organiseren. En verder is vandaag de dag van het Duitse bier. Dus uh, trek er vooral eentje open. En het is de verjaardag van deze baas. Sven Kramer rijdt een fantastische tijd en verbetert het wereldrecord. Een week had hij het uit handen gegeven. Nu is het terug. 6 0 3 -32 heeft oh, Ja, Sven Kramer wordt 32 vandaag. En vooruit, voor deze ene keer zal ik zijn staat van dienst even helemaal oplezen. <coughs> Drievoudig Olympisch kampioen op de 5000 meter. Olympisch kampioen, ploegenachtervolging. Negenvoudig wereldkampioen allround. En negenvoudig Europees kampioen. En daarnaast is hij onder andere... Uh, onder meer nog achtmaal wereldkampioen op de 5000. En vijfmaal op de 10.000 meter. Ja, dat heeft hij van een taartje verdiend, denk ik. En tot zover de dag van 23 april. Mocht ik iets vergeten zijn... geef het dan vooral door hè, via de Radio 1-app. Duiken we nu in het brein van een Brabantse student. Brabantse student Stijn van Nuland om precies te zijn. Zoals het een ware student betaamt... begeef ik mij met tijd en wijlen naar mijn ouderlijk huis. Studeren en bier drinken is immers maar voor vijf dagen in de week leuk... en in het weekend is het dan tijd om normaal te doen om gewoon keurig om 6 uur s'avonds met gekamde haartjes aan de eettafel te zitten... en je kamer wel enigszins aan kant te houden. Al is het dan maar omdat je anders een scheldkanonade van je moeder moet zien te overleven. Maar goed, ik besloot om een van de eerste zomerse weekenden van dit jaar... bij mijn ouders thuis door te brengen. En de hemel zij geprezen dat ze aanboden om de barbecue's aan te slingeren. Aan mij de nobele taak om de inkopen te gaan doen... Maar ja, je kunt de student wel uit zijn studentenritme halen... maar het studentenritme niet uit de student. Dus hoewel ik bij mijn ouders thuis was... lag ik om half vijf smiddags nog steeds op bed... en schrok ik ineens wakker met de gedachte... dat in het Brabantse boerendorp waar ik mij bevond... de winkels wel eens na zes gesloten zouden kunnen zijn. In tegenstelling tot de grote stad... waar je tot middernacht nog stokboot met kruidenboter... in je winkelmandje kan mieteren. Dus ik googelde snel op openingstijd de supermarkt... en dan de plaatsnaam van het dorpje waar ik mij bevond. En zoals ik dat van Google gewend ben... verscheen meteen keurig bovenaan de pagina de. Dichtbij zijn de supermarkt met daaronder de openingstijden. Ah, gelukkig. Ze zijn tot 8 uur open. En net voor ik mij met een gerust hart om wilde draaien in mijn bed om een namiddagslaapje voor te zetten, stuitte mijn blik ineens op het regeltje onder die openingstijden. Dat je bij Google tegenwoordig locaties kan recenseren was al geen nieuws meer voor me. Maar wat bleek? Ene Truus had een recensie geplaatst bij de supermarkt waar ik naartoe wilde gaan. Ze schreef: Supermooie supermarkt. Heel vriendelijk personeel gevolgd door een reeks van pak en beet 24 emoticons die het eten uit de supermarkt voor moesten stellen. Ik werd nieuwsgierig naar Truus, dus ik besloot de krochten van het internet in te duiken... om te zien wat Truus nog meer allemaal had gerecenseerd. Na enig zoekwerk bleek dat Truus actiever is op internet dan mijn hele vriendengroep smartphone zombies bij elkaar. Truus was al bij zo'n 77 supermarkten en restaurants op bezoek geweest... om ze van commentaar te voorzien en om er foto's van te maken. En hoelang ik ook zocht naar wat negatiefs, nee hoor. Overal vond Truus de mensen aardig en overal vond ze het eten lekker. Maar Trus had meren naar Mars. Ze was ook heel behulpzaam. Daar waar mensen vragen stelden over supermarkten op Google... wist Trus ze allemaal te beantwoorden. Consequent iedere keer met een lach en een bruikbaar antwoord. Als iemand de vraag stelde, is deze supermarkt ook op eerste paasdag open? Dan typte Trus daaronder, ik weet het niet. Ik zou de helpdesk van de supermarkt even bellen. Fijne dag nog. En als iemand vroeg of ze een bepaald merk pindakaas verkochten in de supermarkt... dan was Truus haar antwoord... Ik weet het niet, maar ik zou even op de website van de supermarkt kijken. Daar staat het vast op. Doei en een fijne Pasen gewenst. Gevolgd door haar handelsmerk een stuk of dertig emoticons... van kippenboutjes en kopjes cappuccino. Uit haar reageergeschiedenis bleek dat ze op deze manier... al meer dan duizend mensen aan een antwoord had geholpen. Nadat ik mijn zoektocht naar het leven van Truus had beëindigd... speelde er twee gedachten door mijn hoofd. Of... Truus is een trol van Dotan en heeft na het debakel van vorige week besloten om een ander werk te gaan zoeken bij een supermarktgigant. Of Trus is gewoon een hele lieve vrouw die veel te weinig waardering voor haar werk krijgt. Want al zijn haar antwoorden misschien niet allemaal even inhoudelijk. Ik kan immers ook best de helpdesk bellen zonder dat Truus me eraan hoeft te herinneren. Toch vind ik er wel een schatje. Ga er maar aan staan. In die kille internetwereld waar we in leven toch iedere keer weer zo vriendelijk blijven tegen iedereen. Doe dat, dat maar eens na. En daarom ga ik het volgende doen. Aankomende woensdag worden weer honderden mensen met een slap smoesje... naar het stadhuis gelokt om een koninklijke onderscheiding in ontvangst te nemen. Honderden hardwerkende vrijwilligers die belangeloos klaarstaan voor een ander. En Truus hoort ook bij die groep. Ook zij heeft duizenden mensen geholpen zonder dat ze daar zelf wat aan had. Er is een kleine kans dat ze zit te luisteren, maar Truus, het wordt hoog tijd... dat jij waardering krijgt voor al het goede werk dat je hebt verzet. Ik ga voor jou een lintje regelen. Thomas, regel jij een bloemetje voor Truus? Ja, dat is toch het minste wat ik voor vlues kan regelen. Hè? Zo direct ga ik bellen met uh, reisjournalist Bas van Oort. Maar eerst deze nieuwe single van Imagine Dragons, next to me op Radio 1. Looking at the mess I am, but still you, still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late build no bridges, scream Als je luistert denk je, hè, er lijken wel meerdere liedjes door elkaar te zitten. Maar dat is gewoon de bedoeling van de heren van Imagine Dragons Next to Me hier op NPO Radio 1. Uh, waar het nu tijd is om te bellen met mijn goede vriend, uh, reisjournalist Bas van Oort. Elke week uh, ja, spreek ik met hem. Dan zit hij ergens op de wereld of, of gewoon, gewoon thuis. En dan vertelt hij over de mooie ervaring die hij heeft opgedaan in het buitenland. Of misschien wat dichter bij huis natuurlijk. Gaan we ook deze nacht doen? Dan zeg ik Bas van Oort. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat een waanzinnig lekker weer was dat afgelopen week, zeg. Oh. Ja, uh, ja, dat uh, kunnen we wel, wel gerust stellen. Ja. Dus daar heb ik ook wel echt uh, zoveel mogelijk gebruik van gemaakt. Ja, en ik zat, ik zat te denken, hè, mensen gaan naar het, uh, naar het buitenland, maar ik zat op de racefiets en dan denk je, zo door uh, in de omgeving van Utrecht, een beetje het gooi door, heuvelrug. En dan denk ik, jongen, jongen, jongen, wat boffen wij toch met ons mooie landje? Nou ja, op de fiets is dat ook wel echt het leukste om te ontdekken. Dat, uh, ik ben zelf ook wel een vervent uh, fietser, ja. zoals we afgelopen zomer ook wel hebben kunnen constateren. Ja, want toen fiets je van uh, oost naar west in de Verenigde Staten, dus uh, pet je af nog steeds daarvoor. Ja, dat, dat uh, jij ook kon... wel met zijn ja, dat ging ook wel met een hoop vloek en getier af en toe, hoor. Maar uh, ja, is... uh, nou, weet je, het mooie aan fietsen in Nederland is dat je dat altijd doet op het moment dat het mooi is. Want als het regent, dan ga je nooit thuis beslissen. Ik ga eens even een stukje fietsen. Uh, dus ik heb dat ook gedaan. Uh, en uh, ik woon in Rotterdam sinds december. Uh, dus ik heb nu uh, een, een rondje van ongeveer 80 kilometer uh, gedaan. En dan uh, fietje, fietste ik van uh, Rotterdam naar Scheveningen. En via Kijkduin en Delft uh, weer terug. Oké. Okay. Um, en dat is ook echt uh, een prachtige omgeving, een beetje het Westland en zo. Ja, uh, um, je, want jij woonde eerst in Amsterdam, hè? Ja, dat klopt. Maar uh, ik ben verhuisd. Ja, nou dat kan. Gebeurt wel eens. Ja, dat gebeurt wel eens, ja. ja uh, ken jij Rotterdam al goed? Nou, ik heb, uh, mijn broer woont in Rotterdam, mijn vader uh, woont in Barendrecht. En ik heb nog een oom uh, in Rotterdam, dus ik heb wel wat familie hier. Maar, het grappige is dat ik het nu echt uh, heel erg leer kennen en dan neem ik mijn werk daar ook wel een beetje in mee, want ik, ik bekijk het ook een beetje gewoon door de ogen van mezelf als reiziger. Ja. En uh, ik woon nu hier sinds december samen met mijn vriendin en uh, in de winter, want het was natuurlijk uh, een, een koude, barre winter, Zo, uh, wel. Dat ik, ja. dus uh, die heeft lang geduurd, dus we hebben daar ook wel veel binnen gezeten en uh, uh, toen wisten we wel dat Rotterdam heel veel te bieden had. Maar ja, nu het in één keer zomer is, uh, staat die hele stad op zijn kop. Dus uh, ik ben de hele week uh, van hot naar her gefietst en gelopen uh, om foto's van te maken. Omdat ik, ik wil eigenlijk ook wel gewoon een mooi reisverhaal wil ja, schrijven. Ja, misschien kan je mij dan leren en iedereen die luistert. Uh, als je zo vertelt wat de uh, mooie oude, mooie tips aan het Rotterdam. Want ik vermoed jouw kennende dat je een hele waslijst hebt. Ik uh, heb wat opgeschreven, ja. ja um, want dat is je werk. Soms ben je ergens in je eigen stad. Ik woon zelf in Utrecht. En dan fiets je gewoon naar de stad. Dan fiets je naar de winkel. Naar het warenhuis. Langs de gracht. En dan ben je heel blij. dat het is jouw stad. Ja. Maar soms baal ik ervan dat ik er woon. Want als ik, er, als ik in een stad ben die waar ik niet vandaan kom. Want ik ben... Uh, ik zit, volgende week zit ik even in Parijs bijvoorbeeld. Dan kijk je met hele andere ogen naar zo'n stad. Um, ja. Hoe zorg ik ervoor dat ik met die ogen kan kijken op een plek die ik eigenlijk al ken. Nou, uh, wat wel een handige tip is... maar dan moet je wel vrienden hebben die in het buitenland wonen... Uh, is om die eerst uh, uit te nodigen... Uh, want dan ga je het een beetje door hun ogen bekijken. Dat heb ik ook wel eens gedaan eerder. Uh, uh, ik heb een keer uh, met iemand een, een soort Nederland tour gedaan ja. een paar jaar geleden. En toen was ik uh, zelf bijvoorbeeld voor het eerst op de kaasmarkt in Gouda. Ja. Uh, nou ja, veel Nederlander hoort het niet. En, en Kinderdijk en noem maar op. En, uh, en, en Rondvaart in Amsterdam. En dat zijn natuurlijk allemaal uh, clichés, maar dan kom je er op zich ook wel weer achter dat dat allemaal niet voor niks is. Dus uh, uh, dat is wel allemaal heel mooi om te zien. En <laughs> zeker die kaasmarkt in Gouda, uh, ja, dat is een, een en al Hollandse gezelligheid. En dan komen er ook echt van die grote gele kazen voorbij. Uh, ja, ik, dus... heb, ik heb in Gouda op school gezeten, maar ik ben er uh, jarenlang elke dag geweest. Maar ik ben nooit ja. op die kaasmarkt geweest. Ja, nee, ja, al... dan zie je, dan zie je het dus niet. Nee. Dus jij zegt, zoek, zo, kijk of je misschien ergens iemand uh, kent in het buitenland en nodig die uit. Ja, ja bel gewoon iemand op die je ooit een keer in de kroeg hebt gezien. En zeg, kom eens naar Utrecht. En, ja. uh, want Utrecht heeft natuurlijk ook heel veel mooie gebieden. Ja. Uh, en uh, ja, zo uh, ik heb dat misschien wat vaker gedaan. Ook omdat ik uh, natuurlijk, als ik naar een vreemde stad ga, altijd uh, wel het een en ander... Uh, uh, ik heb wel wat vaste dingetjes uh, of nou, noem het trucjes zeg maar, om uh, gewoon een stad een beetje te ontdekken. Uh, en een van die dingen, vind ik, wat ik altijd lekker vind, is om op een hoogtepunt punt te beginnen, want dan heb je een beetje overzicht. Oh ja. Dus uh, in dit geval in Rotterdam zou je naar de Euromast gaan? Ja, daar ben ik nou toevallig niet, <lacht> uh, nog niet op geweest, maar uh, je hebt ook uh, andere hoge punten. Uh, en wat ik in Rotterdam uh, wel echt... Uh, um, uh, wat me toch wel fascineert... is uh, die Erasmusbrug. Uh, die als zoveel uh, uh, kunst en architectuur... in het begin met enige... Uh, ...skepsis ontvangen is. Ja, de dansende zwaan en zo. Ja, ja precies. En daar ging natuurlijk een heleboel mis. Maar ik vind het toch wel... ...want je ziet hem echt vanuit alle hoeken en gaten... Uh, ...zie je die brug. En ik vind het toch wel iets fascinerends hebben. Ja. Um, en uh, je hebt uh, het gebouw de Rotterdam. Uh, ja. Dat is uh, daar, daar aan die brug, vlakbij Hotel New York. Ken jij Rotterdam een beetje? Nee, nou ja, ik heb dus ook in Rotterdam... Op, uh, ...daar heb ik op de hogeschool gezeten. Uh, een ja. tijdje. M ook niks van de stad meegekregen. Nou, die zin... Ik deed daar deeltijd. Dus dan ben je s'avonds en dan kwam ik uit werk... en dan, ik, dan was ik net wat eerder klaar of zo. Of, of, of ik kon vroeger weg. Dan had ik gewoon even een uurtje en liep ik door de stad. Want dan dacht ik, ik kan wel met de tram van CS naar... Uh, uh, nou waar ze nog weer kop van Zuid gaan. Maar ik kan ook gewoon ja. lekker lopen. Ja, precies. Nou, dat is al een goeie. Dat, dat, dat is natuurlijk voor, uh, voor thuis uh, sowieso lekker... om uh, meer veel te lopen en op de fiets te ja. doen. Um, maar ja, die, uh, uh, in het gebouw de Rotterdam uh, uh, heb je een mooi is Niet echt een dakgras, zoals het is op de zevende verdieping. Maar dan uh, heb je wel weer een totaal ander perspectief op de stad. En dat is ook wel iets, uh, zeker als dingen bekend zijn, om gewoon een beetje van perspectief te wisselen. Uh, want dan word je zelf ook een beetje verrast. Precies. Dus, dus um, uh, hoogte opzoeken, uh, ja. diepte opzoeken. We hebben, probeer, is dat dan nog een trucje? Ja, ik probeer een beetje links en rechts uh, onderboven uit te zoeken. Ja, nou, uh, nou heb ik van uh, een van mijn uh, collega's uh, uit de, de reisjournalistiek ooit de tip meegekregen. Uh, dat als je een uh, stad echt wil ontdekken, dat je eerst naar de kapper moet gaan. <laughs> Uh, want de kapper weet altijd wel uh, uh, van uh, de hoed en de rand. Mm -hmm. uh, en nou uh, is er een hele bekende kapper in Rotterdam, Schoren. Uh, dus daar ben ik uh, afgelopen week ook voor het eerst even heen gegaan. Ja, dat is, is dan ja. zo'n hipperbarbier of zo? Of hoe moeten we dat voorstellen? Ja, nou het, het is echt een barbier inderdaad. En, uh, het, is, uh, ja, het is hip, maar ze zij, uh, zijn het niet begonnen om hip te zijn. Maar ze zijn het begonnen als een soort ode aan, uh, uh, aan de jaren 20, 30 zeg maar. Mm -hmm. en, uh, om echt naar uh, een ouderwetse barbier te gaan. En zo word je daar ook behandeld. Dus je, kunt daar ook gewoon niet, je, gaat, je gaat daar zitten en je wordt geknipt. Je kan niet echt uh, helemaal zeggen... Uh, of je leuke dingetjes wil of wat dan ook. is <laughs> uh, dus gewoon uh, je mond houden en uh, geknipt worden. Maar wat vraag je dan? Van uh, Hallo, ik ben nieuw hier. Vertel eens hoe de stad is. Ja, nou goed. Uh, uh, wat in Rotterdam wel een beetje lastig is. Ik wil mezelf absoluut geen Rotterdammer noemen. Maar uh, ik uh, vind de stad wel geweldig. Uh, maar de Rotterdammer is natuurlijk... Uh, die is een beetje... Ja, dat is wel een apart slag. Uh, sowieso uh, niet lullen, maar poetsen. Mm. Maar ook... Uh, uh, ja, ze zullen niet heel snel over... Uh, uh, leuk over en kalfjes praten. Maar gewoon... Uh, uh, uh, ja, recht op staat, zeg maar. Mm. Um, dus uh, daar, daar... Qua kappers uh, tip... Uh, was gewoon... Niet ideaal. Behalve dan dat je er wel uh, keurig knipt... naar uh, buiten loopt En het is wel leuk om... Dat hele Rotterdamse gewoon te zien en mee te maken. Want hoe ze onderling met elkaar uh, praten en, en, uh, en hoeren... dat is gewoon heel vermakelijk om te zien. Ja, dus ga naar de Kapper in een willekeurige stad dan. Uh, uh, uh, zoek de hoogte op. En, en dan, als we het specifiek over Rotterdam hebben, wat zijn de. Ja, het is natuurlijk een stad die enorme ontwikkelingen heeft ondergaan. Um, ja. Ik zelf een keer bijvoorbeeld de Katerdrecht, dat, dat is ook um, uh, ja, een wereld van verschil met bijvoorbeeld nou ja, al uh, 15 jaar geleden. Ja. Het is bijna niet bij te benen daar. Nee, zeker. En uh, het, het fijn is, ik woon vlakbij centraal, op loopafstand, aan de noordkant. Dus dat is ook nog een beetje de rustige kant. En uh, wat, waar ik achter kwam is dat uh, wij hier op, echt op loopafstand... van een aantal absolute hotspots van de stad uh, zitten. En om te beginnen is dat de Biergarten. Vraag uh, een Rotterdammer tussen de 20 en de 30, waar je heen moet uh, om... Uh, een leuke avond te hebben. En uh, dan is de bierwacht de eerste uh, optie die je hoort. Um, voor koffie geldt het een beetje um, voor een man met bril. En dat zit ook allemaal dat zit ook op loopafstand. Dus yeah. ik, heb het ook, ik heb het ook nog eens heel erg goed getroffen voor mezelf. Uh, met dit verhaal. Omdat ik alles gewoon lekker vanuit huis kan doen, ofwel lopend ofwel op de fiets. Um, en ja, er zijn natuurlijk een aantal klassiekers zoals De Witte De Wit. En uh, uh, dat is gewoon uh, één en al levendigheid op een uh, afgelopen week. zat het daar gewoon standvol buiten. Um, en, maar wel heel ontspannen, heel gezellig allemaal. Is er een tip in uh, Rotterdam waar jij uh, eigenlijk niet over wilt beginnen? Waar je denkt, nou, dat hou ik liever even voor mezelf? Oh, op die manier. Ik dacht, uh, dat, is, uh, dat is wel heel bekend. Uh, zoals een hotel New York of zo. Um, even kijken wat ik voor mezelf zou willen houden. Nou, um, ja, op zich wel. Je hebt, maar dan ga, ik, dan ga ik hem nu toch delen, natuurlijk. Daar ben je ja, een beetje precies. Bij. Ja, natuurlijk. Hè? Nee, er is uh, uh, een, uh, uh, een jazztent uh, waar ook veel live muziek gespeeld wordt. En die heet Bird. Uh, uh, en dat is, uh, die zit in het oude uh, Station Hoofdplein. Gebeurt als in Vogel, op zijn Engels? Ja, ja Vogel. Okay. Uh, en dat, die zit in de oude station van het plein. Dat was vroeger de, de treinverbinding uh, tussen Rotterdam en Den Haag. Mm. Maar die uh, spoorverbinding is niet meer. Maar je hebt nog wel heel veel bogen, de hofbogen. En uh, zij gaan deze zomer uh, een uh, buitenbioscoop opzetten. Oké. Okay. Ja, dus dat, uh, daar kijk ik ook echt naar uit. En dit is dan een soort, uh, ik zit even heel snel te googlen, natuurlijk, een soort grasveld of zo? Of hoe moet ik het me... Ja, het is eigenlijk het grasveld. En daar hebben ze een paar van die zeecontainers neergezet. Eh, met allemaal van die vrolijke lampjes. Ja. En daar is dan een bar en een kleine dansvloer. En er komt een buitenbioscoop. En ze hebben vergunning voor um, uh, cocktails ook. Dus uh, je, kan, je hoeft niet alleen een biertje of een wijntje te drinken, maar... Uh, Um, je kan ook lekker cocktails drinken. Dus ik denk ook, dit is ook helemaal niet iets wat geheim gaat blijven. Het nee. gaat waarschijnlijk gewoon de, de hele zomer een groot gekhuis worden. Ja. En als je nou geen zin hebt in in hippe barbier of cocktails <laughs> of boehadoenerij, wat zou je dan zeggen? Um, nou, dan zou ik gewoon een park opzoeken wat, uh, of de Kralingse plas. Want uh, dat is ook, uh, daar ben ik wel eens met mijn broer geweest in voorgaande zomers. Uh, en wat ik ook mooi vind aan Rotterdam, en dat is eigenlijk een van de weinige steden, of misschien wel de enige in Nederland, is dat je een beetje een fatsoenlijke skyline hebt. Ja. En uh, de Kralingse Plas ligt iets uh, verder naar het oosten, dus uit het centrum. Maar dan zie je wel op de achtergrond, uh, voel je gewoon die aanwezigheid van de stad. Maar je voelt ook de rust en, en de, de ruimte van waar je op dat moment bent. Dus en ja. dat vind ik altijd een prettige combinatie. Ja. Voor mij zijn twee plekken in Rotterdam die ik het allermooist vind. Ja, of drie eigenlijk, maar die bestaat niet meer. Dat was Tropicana, het uh, zwemparadijs. Oh, dat, uh, ja, daar wordt Is het... Het nu... Wel een hele hippe bar. Ja, maar het is geen zwembad meer. Um, nee, nee. En het is op het moment dat je de, wat is dat volgens mij? De Maasboulevard opdraait. Als yeah. je vanuit het uh, oosten komt. Um, ja. de, dus dan, dan, dan zie je die Skyline. Dan denk je, hé, wat een stad met de, met de nieuwe Maas daar. En ja, het is dan niet de mooiste plek van, uh, van Rotterdam. Absoluut niet. Ook niet de meest sfeervolle. Maar het is in de, in de koopgroot. Um, en niet zozeer de koopgroot zelf. Maar uh, het metrostation daar. Want als je daar staat en je haalt even diep adem... dan ruik je als enige plek in Nederland... de geur van de metro van een grote stad. Ja, nou dan, dat uh, ga ik dan met, uh, ook maar zeker in de zomer natuurlijk. Ja, dus een uh, beetje die vettige, ja. metaalachtige metrolucht. Ik heb ja, precies. Als je dat ruikt, dan weet je, ik ben in een grote stad... en in Rotterdam is het de enige plek waar je dat ruikt... en dan eigenlijk daar, bij dat metrostation. Ja, en wat jij met die Maasmoeder hebt heb je helemaal gelijk in. Dat heb ik ook met als je de Van Drienhoortbrug uh, overrijdt. Want dan zie je ook die, gewoon dat, dat Weits uh, en al die hoogbouw. En dan heb je ook, uh, dan, dan, dan zucht ik eens even goed als ik daar overheen rijd. En dan denk ik, ja, dit is, het is echt een fijne stad. Precies. Rotterdam. Uh, nou, eigenlijk is dit een soort uh, Oda Rotterdam geworden, Bas. Uh, ja. Nou ja, uh, uh, daar ben, uh, ben ik heel blij mee. Mag ook wel eens een keer. Ja, precies. Ja, in plaats van altijd uh, het poetsen ook eens een keer even lullen over die stad. Ja, precies. Nou, volgende keer gewoon weer buitenland. Zo is het. Um, en waar dat dan zijn, ja, dat zien we dan wel weer. Ja. <laughs> Bas, maak er een mooie week van. Yes, hetzelfde. Dankjewel. Syfre uh, I got the heet dit. En als je jonger bent dan uh, 40, dan denk je bij dit nummer gelijk aan dit natuurlijk hè. Yeah madame. My name is, uh, Dr. Dre heeft gewoon het sampletje gejat van uh, La Bissifre... en dat vind ik erg leuk, want daardoor uh, ja, wordt het nummer opeens... krijgt het weer een soort tweede leven. En dat verdient het, want ik vind het waanzinnig fijne muziek. De achterbankgeneratie, heb je daar ooit van gehoord? Uh, kinderen die door hun ouders overal met de auto naartoe worden gebracht... in plaats van uh, zichzelf te laten fietsen. Uh, het staat symbool voor kinderen die altijd maar in de gaten worden gehouden. Uh, handjes worden toch net iets te veel vastgehouden. Ouders doen dat tegenwoordig, niet alleen uh, buitenschool... Maar ook steeds meer tijdens de lessen van hun kinderen. En dat moet eens ophouden, vindt Annette Kruidhoff. Ze is docent Duits en schreef een open brief aan ouders van middelbare scholen. Eh, goedemorgen, Annette. Goedemorgen. Wat staat er in die brief? Nou, in die brief um, heb ik het over de betrokkenheid van de ouders... en uh, hoe ze begaan zijn met het wel en wee van hun kind. Mm. En ik begin de brief dan ook dat ik dat heel fijn vind dat ze dat doen... En dat wij dat op dezelfde manier uh, delen met elkaar. Ja. Maar ouders slaan soms een beetje door. En daar heb ik het eigenlijk vooral over. Wat, wat voor dingen maak je dan mee als docent? Nou, ik heb uh, in de brief vier uh, uh, voorbeelden aangehaald. En uh, ik denk dat uh, ja, vooral ook heel veel docenten uh, dat herkennen. Maar ik denk ook ouders. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat... Uh, ja, uh, ouders denken dat hun kind uh, continu bereikbaar moet zijn. En uh, ouders bellen en appen met hun kind overdag. Hey. En daar hebben wij op school wel een beetje last van. Want aan de ene kant probeer je te zeggen... Uh, leg je telefoon weg, uh, focus je op de les... En dan... maar ja, als papa of mama de hele tijd aan het appen is... Uh, naar wie moet je dan luisteren als kind? Ja, precies. Dat is voor, hun, uh, dat is voor kinderen natuurlijk dus ook heel lastig... Ik had uh, een, een discussie met een jongen die... Uh, kijk, bij ons op school moeten ze de mobiel inleveren hè, voor de les. We hebben zo'n telefoontas. En, uh, maar goed, uh, de kinderen doen dat niet meteen. Dus ik moest ze er altijd even op wijzen. En op een gegeven moment zei ik... Jong, uh, je moet wel even die telefoon uh, inleveren. Nou, toen ontstond een discussie. Want hij zegt, ja, maar mijn moeder belt en die moet ik toch opnemen. En ik denk dat ouders zich niet realiseren wat er gebeurt. Want ik heb dus niet alleen met de jongen te maken... maar direct met een hele klas. Dus er, iedereen gaat zich ermee bemoeien. Ja. He, dus um, er ontstaat gewoon een bepaalde dynamiek in de klas. En, en uh, ja, dat is geen, leuk, geen leuke start van de les. Nee, nee, precies. Um, maar kijk, aan de andere kant... Um, uh, het is toch ook wel goed dat ouders meer betrokken zijn bij de opleiding van hun kind en dat ze ja, zich daar de, de zorgen om maken, bezig mee zijn. Daar, daar kan toch niet heel veel mis mee zijn. Nee, dat, dat vind ik ook helemaal goed. Want ik vind zeker dat we dat samen moeten doen. Um, maar ik denk dat een kind niet uh, overdag uh, bereikbaar hoeft te zijn voor hmm. hun ouders en omgekeerd. En als er echt iets is. Dan zijn wij gewoon bereikbaar ja. En wij weten waar een kind is. En waar een kind zit. En het kan uit de les worden gehaald. Dus uh, dat is helemaal geen punt. En die betrokkenheid. Die zit hem ook meer in overleg met elkaar. Uh, kijk. Ik vind dat wij de meeste dingen met het kind moeten doen. Hè? Ja. Uh, het, het overleggen. Uh, en als er iets is. Dan, dan hebben wij gewoon contact met ouders. En uh, dat verloopt in de meeste gevallen ook prima. Maar... Um, het, het moet gewoon niet doorslaan. Nee, nee maar Kijk wat, een wat voor, ja, precies. wat voor ja? voorbeelden heb je nog meer in de brief aangehaald? Ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik heb bijvoorbeeld ook um, uh, een ouder die uh, tegen haar kind zei... Die, die kwam een beetje verantwaardig thuis, ik heb strafwerk gekregen. Sorry, even een slokje drinken. Hm. Ja, het is nog vroeg. Snap ik wel. Ja, precies. Doe ik dat en, ook even? Uh, ja, fijn. En uh, die ouder zei, nou joh, ik, ik, ben het, uh, ik ben het er ook niet mee eens. Je hoeft uh, dat huiswerk niet te maken. Of dat strafwerk. Nou, dat kan natuurlijk niet. Het kan niet zo zijn dat ouders ons gezag gaan ondermijnen. Er um, gaan hier gewoon een paar dingen verkeerd. Want uh, wij zijn nog altijd degene die zeggen of iets wel of niet moet. Maar ik vind dat de ouder tegen het kind moet zeggen... Yo, als jij het er niet mee eens bent... Uh, ga terug naar de docent en ga in gesprek... En Laat je nog eens uitleggen waarom je dat strafwerk hebt gekregen. En uh, misschien kom je er samen uit. En, en in sommige gevallen is dat ook zo. Hè? We komen er altijd uit met het kind. Ja. Maar in, uh, het perspectief van het kind is natuurlijk altijd anders dan dat van ons. En um, het, het uh, is altijd goed om daar op een rustig moment... dus niet op het moment dat het strafwerk is gegeven... Hè, want toen was er kennelijk iets gebeurd... maar gewoon op een later moment dat de docent ook weer rustig is en alleen... dus niet tijdens de les, dat is ook niet handig... Um, om daarop terug te komen. Ja. En uh, soms kan een docent zeggen, dat heb ik zelf ook wel, wel eens gehad... Dat ik zei, joh, je hebt heel veel... Uh, ik was ook even zachtgrijnig en uh, ik had het niet bij jou moeten doen, maar misschien was het iemand anders. Nou, he, dan, dan kun je dat kwijtschelden. Maar het dat, vers lucht, dat verschil in uh, perspectief en, en dat een, een kind dat moet inzien, dat is natuurlijk ook gewoon een, uh, het onderdeel van, van, van um, uh, opgroeien, van groot worden, van volwassen worden. Ja, precies, precies. Dat hoort daar ook bij. Ja. Weet je, en als een kind erbij blijft van, ja, maar ik vind dat ik gelijk heb en de docent vindt dat ook, dan. Moet een kind gewoon, dus dat strafwet maken. Dus uh, een, een kind moet ook accepteren dat het gewoon een, een nederlaag heeft, zeg maar, hè, of een teleurstelling. Ja. En. Uh, nou, dan gaat hij gewoon stafwerk maken. Klaar. En dan is het ook opgelost. Ja, dus dus in jouw open brief, uh, uh, daar staat van uh, ouders, uh, maar dan misschien iets, iets subtielere bewoording: bemoei je niet zoveel met, uh, met wat we doen. <laughs> um, uh, gun ze wat Ja, nou wat ja, weet je, ik geef ook. Ja, dus ik, dus, ik, dus ik geef niet geef over een, een kind hè? praten, maar, maar met een kind praten. Uh, ja, we willen hetzelfde. Ja, dat het kind goed is in ja. het, het niet, Precies. Loop het niet voor het op? Annette ja. kruid dank je wel. Ja? En laat okay, hopen dat het uh, veel succes heeft.